Oketsu is niet de oudste olympische deelnemer ooit. In 1920 was er een schutter uit Zweden en die was 72. Het weer, vanochtend overwegend bewolkt in de loop van de dag in het zuidwesten, kans op zond wordt 8 tot 14 graden. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zou zeggen degenen die dat doen, welkom. Fijn dat u op ons afgestemd heeft. In Hotel Hoogland zitten we. Kom lekker naar Hotel Hoogland als u een kopje van kop, kopje koffie of kopje thee wil. Nou, wat hebben we vandaag? We hebben in ieder geval Roy Haldeman als techniek en regie.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 Als het afgelopen is, is ondertussen dan aangeschoven Michel van Andel. En die gaat praten over zijn strand in het 19, wat er allemaal speelt eromheen. Uh, hoe hij het seizoen gaat zien, uh, wat zijn verwachtingen zijn. En uh, die zullen wel hooggespannen zijn voor dit jaar, neem ik aan. Mooie zomer, fijn jaar, maar we gaan het horen van. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar het nieuws. En dan om ongeveer tien over elf komt Hans Drommel. Uh, hij is lid van de VVD-fractie.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 En Wat, wat uh, nuttiger ja. Ik denk dat een aantal collega's in de Altenstraat niet helemaal van je met je eens zijn Maar oké okay. Nou oh ja, ik vind <laughs> het wel heel bruisend altijd Ja, het is, ja, is wel even een bruisende straat van uh, Zandvoort denk ik Ja, ja. Hé, hey, je bent uh, ZFM, Jason uh, Jockey Ja En uh, nou, je bent ook gewoon collega van, uh, van ons Zeker, zeker Dat is, zeker. Uh, is leuk uh, je, bent, uh, ja, je bent ervaren, want je had het programma Knockout uh, FM ja, op, de, op, de op de maandag Ja en uh, nou ja, je bent uh, eind van de zomer gestopt. Nu piept het vreselijk. Ik weet niet wat de <laughs> reden van is. Uh, maar je gaat uh, nu opnieuw uh, een ander programma doen. En ja. Dat. Ik hoop. Nou, ik hoor nu vreselijk gepiep. Uh, en dat is op de woensdag om 12 uur tot 2 uur. Uh, ja, ja. En je begint aankomende uh, woensdag 7 maart. 7 maart, ja, om 12 uur. Um,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 Oké, okay. dus om, om daarmee te de, beginnen. De, noem maar wat de Sheila's en, en dat soort zaken, ga je afbellen? Ja, we gaan deze om, week beginnen met de Kaashoek. De kaashoek. Die gaat in heerlijk. Hebben die ook broodjes? Ja. Oh. Oh, ah, Daar staan ze bekend om. Oké. Okay. Dus ja. uh, die gaan een lekker broodje van de week uh, voor ons uh, neerschotelen. En dus, uh, wacht even, mogen jullie dit dan ook proeven? Uh, ik zou dat er even voor mij, uh, voor mij regelen <laughs> dat ze eerst eens even het broodje komen brengen. <laughs> ja, dat is wel een hele goeie. Dan moet, moet ik er even ingooien. Ja. Ja. Ja. Krijg je ook makkelijkere technicus. <laughs> ja. Hey, ja, en, zeker. en verder buiten het broodje van de week. Wat, wat ga je verder doen? Ah, we gaan uh, al het nieuws van, uh, van in en uit het dorp gaan we een beetje vertellen en zo voor de mensen tijdens het eten van hun broodje. en uh, ah, Hoe heet het? Uh,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 Mensen die lekker tussendoor een broodje door lekker wat uh, willen luisteren en uh, informatie willen krijgen. Thuis zitten of in de kantine. Thuis, bedrijf. in de kantine, overal. Ja. Ja. En dan, dus het maakt niet zoveel uit. Het, de leeftijd is. Nee, uh, we proberen uh, alle leeftijds. 80, uh, uh, uh, ja, we gaan al, echt heel, uh, heel breed. Ja. Dus ook qua muziekkeuze zit je ook van 10 tot uh, 80. Ja. ja, dat willen we wel naartoe. Ja. Uh, wie zijn we? Je hebt het steeds. Uh, op, ik, uh, ik ga het samen presenteren met Mike Boulet. Hmm. Hij is uh, op een moment even niet aanwezig, maar uh, hij moest er ook uh, heel laat uh, ging erin, gisteravond. Ja. Dus, uh, ja. En techniek? Doe je zelf? Ja, we kennen het beide. Ja. En, uh, de ene keer draait hij, de andere keer draai ik. Worden, uh, we zijn altijd heel gezamenlijk daarin. Hm. Ja. Mike is ook technicus of ja. Ja. Kan, kent de apparatuur in de studie? Ken, uh, we kennen beide alles ja, uh, wat ja, we nodig hebben. Ja, van jou weet ik het. Ja. Ja.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 En uh, uiteindelijk naar iets heel, uh, het liefst willen we gewoon zoveel mogelijk naar buiten toe. En hey, nou hebben wij een, uh, een nou, behoorlijk professionele redactie hè, bij Goedemorgen Zandvoort. Die ja. uh, bestaat nu uit twee, uh, twee dames. Hebben jullie ook iets van een uh, redactie die daarachter zit of doen jullie dat zelf? We doen het zelf. Oké. Okay, moet... Maar we zijn nog wel op zoek naar mensen die ons willen helpen en zo. Maar tot nu toe doen we het allemaal zelf en we ja, proberen zoveel mogelijk op te pikken overal. Dus, uh... nou, we gaan een uh, centrale redactie uh, oprichten. Hè? Dus Dat ja, is mede voor Groenburg, Zandvoort uh, en Zandvoort op zaterdag. Maar dat kan natuurlijk ook voor Zandvoort uh, Lunch. Uh... Ja, we zullen er ook uh, actief uh, een rol mee gaan spelen in ja. de centrale redactie. Ja, mooi.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 We hmm. proberen het gewoon uh, ja, allemaal zoveel mogelijk live te krijgen. Ja. Ja. Ja, dat is een behoorlijke inspanning. Hè? Daar kan Richard van meepraten. Die is coördinator voor Goedemorgen Zandvoort. Voor ja. presentatie en techniek. Om die te plannen voor uh, blokken van en twee aanden. Ja. En bar dienst. En uh, nou ja, we hebben hoeveel presentatoren vast hebben? Vier uh, of vijf? We hebben er nu vier. We zijn bezig nu met een, uh, om een vijfde zeg maar, in te laten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 dat je de centrale redactie in het midden hebt. Ja. En dan dat uh, de programma's het er vanaf kunnen plukken, als het ware. Een soort ja. van uh, open uh, pagina. Dat je dingen eruit kan halen. En uh, dagelijks ververs natuurlijk. Okay. Ja. Maar goed, je begint nu eerst één keer per week. En eens kijken ja. hoe dat marceert allemaal. Het, uh, met de jaren komt het allemaal. We bereiden het steeds verder uit. Proberen. Nou, we zullen meeluisteren. En als we er wat van vinden, dan zullen we het zeker laten horen. Ik Zit wil het er? graag horen van jullie. <laughs> ja, en We wensen jullie natuurlijk alle succes toe. En uh, hopen ja. dat ja. het een programma gaat worden waar... Uh,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 Ja Ja Ja Charles Navour, Yesterday When I Was Young Over de jeugd gaat het ja, En ja. toevallig hebben we hier iemand We, we hadden uh, net uh, Robbie Bauer Dat was een jongen met een missie En ja. nu gaan we het hebben over jongen met een missie Dus het is wel ja. grappig, we blijven een beetje in de, in de jeugd hangen Ja, aangeschoven is uh, Robert Wester en die gaat praten over jongeren met de missie. Ik heb even de site uh, bezocht. En het gaat hier allemaal over vrijwilligers. Vrijwilligers. Dat was het eerste wat me opviel. Afgezien dat het een hele mooie site was. Zullen we het straks nog even over hebben. Ja, behalve Robert, jij bent in dienst. Oh ja, ik um, werk daar en ik ga uh, waarschijnlijk jaar ook nog een keertje mee. Ja, maar jij bent echt in dienst hè? bij die uh, ja. Dertico. Kun je jezelf even voorstellen? Uh, ja, ik ben Robert Wester. Ik ben 28 jaar. Um... Ik ben vier jaar geleden voor het eerst met de organisatie weg geweest. Um, een half jaar in India vrijwilligerswerk gedaan. En sinds ik terug ben, heb ik altijd vrijwilligerswerk ook voor 30 Go gedaan. Um, bij stands gestaan, naar de radiostations interviews doen en zo. Mm -hmm. dus. ja. We noemden het net vrijwilligersorganisatie. Ja. Uh.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 Want ik wou ook mijn verhaal constant delen met wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gezien. Maar mijn vrienden, na tien keer dat ik het verteld heb, hebben ze gezegd, we hebben het nu wel gezien. Maar de organisatie die brengt ook andere jongeren bij elkaar. Dus elke maand hebben we een borrel, zoals we dat noemen. Waarin jongeren die voor langere tijd weg zijn geweest, met elkaar samenkomen en weer verhalen kunnen delen. We zijn misschien naar totaal verschillende landen geweest, maar de basis blijft hetzelfde.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 ...in de taxi gestapt, ik ben meteen naar een airco hotel gegaan... ...en ja. ik ben er een dag niet uitgekomen, zo geschokt was ik. Ja, ja, ja. En heel voorzichtig toen... Je voelt het bijna liggen. Ja, dat kan je bijna niet voorstellen. Dus, ik kan me voorstellen, als je daar in zo'n gemeenschap gaat leven en wonen... ...dat het nog veel dieper ingrijpt, veel ja. heftiger is. Ja, is het ook, want je gaat meedoen met de familie. Als zij om zes uur in de wakker worden om katoen te gaan plukken bijvoorbeeld... Ja.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 En neem dat mee. Misschien ja, ja. even leuk om in te tunen op dat project van, uh, van India. Want je bent uh, net zes maanden in India geweest. Hm. Vertel eens wat je gedaan hebt en wat voor soort van project. Um, ik heb daar verder geswerkt. Ik heb daar Engels les gegeven. Engels les? Um, Engels leuk. les aan een basisschool. Uh, kinderen tussen 6 en 14, 15 jaar. Mm -hmm. En daar zie je, toen ik daar kwam, ik oh, dacht: leuk lesgeven. Ik dacht: oh, taal zal heel moeilijk zijn om met hen te communiceren. Want ze waren heel goed in hun Engels. En.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 Ik zei, jullie gebruiken geen bestek. Hmm. Ik hoef ook geen bestek te gebruiken. Ik eet ook wel met mijn handen. Hmm. Maar dat is fijn. Je, je neemt mee wat zij, uh, wat zij doen. En, en, en wat, wat, wat, wat verder... De, kijk, want jij geeft Engels, maar er zijn ook gewoon docenten in, uh, in ja. India. Van waar uh, moest jij als uh, Nederlandse jongen daar Engels gaan geven? Van waar was dat nodig? Uh, het was niet nodig. Dat is wat ze um, aangeboden hadden. Uh -huh. En het gaat echt om... Um,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 En, maar het gaat wel over missies. Ja. Jongeren die een missie hebben. En dan vragen we ook, wat is jullie missie? Ja. Als jullie daarheen gaan, wat willen jullie bereiken uit jullie reis? Wat willen jullie eruit halen? Wat die, wordt, er Sorry. wordt er bijvoorbeeld ter plekke nog? Uh, ja, hoe zeg je dat, soort interview gedaan tussen al die jongeren die ter plekke zijn? Of, of ben je dan wel echt zes maanden helemaal alleen? Um, je bent dus echt zes maanden met een maatje. Okay. En die persoon en um, de contactpersoon, dus waar je in woont. Hij heeft ook weer contact hier in Nederland. Dus ik ben okay. erg met z'n vieren. Oh, mooi. En um, ja, samen sleep je elkaar er doorheen om het zo te doen. Iemand waar je dingen mee kan delen. Als je bijvoorbeeld heel veel geheimen mee hebt, heb je altijd iemand die hetzelfde voelt. Of jou kan begrijpen. Want jullie komen uit dezelfde cultuur. Jullie maken ongeveer hetzelfde mee. Even samenvattend. Je, je staat niet los. Je wordt begeleid door de organisatie van het moment dat je je aanmeldt. Ja. Tot en met een, een tijdje nadat je teruggekomen bent, Inderdaad. begeleiding. Uh, als er ja. ondertussen, als je daar ziet iets gebeurt, kun je contact opnemen met de organisatie. Altijd, voor altijd. Voor begeleiding. Ja, je bent met de Je hebt begeleiding. De naam is, ik zal even de site noemen, der. En dan het cijfer 2 go, der 2 go Inderdaad. .nl. Uh, daar kun je alles op vinden. De naam zegt iets van een uitdaging. Ja. Dare.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 100 euro betaal je dat per maand. En dan dus heb ook nog op. een ticket bij voor 700 euro. En ja. nog wat nou, mijn ticket jury. was de 400. 400? Ja, ja. Nou, dan ja. ben je 15 kun... boek toegelaten. Ja. Ja. Met een beetje handigheid kun je dat wel uh, ja. uitpeuteren. Ja. Ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt, uh, Robert. Uh, heel veel succes uh, met jouw je, werk uh, bij nee. de Dare to Go. Dank En je daagt jongeren uit. Ja. Dare 2 ja. ja, dus wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.dare2go. .nl om, uh, om verder informatie over op, je op uh, te geven. Nou, het volgende onderwerp uh, is de heer Van Andel. Die uh, is van stand 19 en die gaat vertellen over het nieuwe seizoen. en over andere zaken. Maar en ik, wij uh, gaan en, eerst even luisteren En ik, en ik begreep dat Pieter Jouwstra uh, even Pieter. lekker uh, ja, een Pieter blokje gaat ga presenteren. Dus ik ga even lekker een kopje koffie drinken. Ga jij maar een kopje koffie en dan, Je uh, rookt niet, dus. Ik nummer. rook niet. Nee, niet Wat dat gaat, kunnen Geen we beter kunnen we bezig wisselen. Kun jij beter erbij? Nee, dat niet, joh.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 Althans, als je tegen, tegen het boulevard aangelopen bent. En dan ga je rechts naar beneden toe en ja. daar is het 19. Ja. Hoe lang staat het 19 al? Hoe lang zijn jullie als familie daarbij betrokken? Wij hebben het, euh, nou samen met mijn ouders, hebben we het in 1986 overgenomen van Pieter Terol. Dat is 26 jaar geleden? Ja, klopt. Toen was jij een jong jongetje? Ja, 26. Nou, oh, dan ben je toch niet zo jong weer. <laughs> Maar vader en moeder zeiden zo, uh, jij gaat mee naar het strand? Nee, nee, wij hadden een, een, een, een, een snackbar, cafetaria een snackbar in Amsterdam, in de jan Eversenstraat. straat. Als zandvoertig. Ja, ja, mijn, mijn, mijn vader en opa is daar begonnen in 1943. In en dat, uh, ja, op een gegeven moment vonden we dat niet leuk meer. En, ja. toen, uh, en zodoende zijn we, zijn we op het strand terecht gekomen.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 Nou, even wakker worden, koffie drinken. Slaapt in ja, wij slapen op strand zomers. Ja. Voor, voor het gemak. Ja. Want dan valt het huishouden weg. Hè. Dat, dat scheelt een hoop werk. En uh, ja, wakker worden, koffie drinken. kopje koffie voor jou maken, die, die hecht aan. Hè. En uh, nou, dan is het douchen. En, uh, Hoe laat is dat? S morgens vroeg. Ja, dat varieert. want Het kan zijn om, uh, om acht uur, om negen uur of om, uh, of om half zeven. Dat, uh, dat ligt een beetje aan het weer.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 Ik heb wel eens van een collega gehoord die er nog ooit eens heeft een op laten maken. En dat was toen rond de 2000 gul nou Maar dat, dat is ook alweer 25 jaar geleden. Maar je bent nog niet overgegaan op het lounge gebeuren uh, luie banken en uh, stoelen. Ja, daar doe we, dat, dat doen we ook een klein beetje aan mee. hoor Maar, uh, maar licht stoelen wel? Een, een paar nog. hè het, uh, ja, Mensen willen toch op een bed. Ja, Pieter Roll had er een mooie voor, vroeger. Die zei altijd van... Uh, Moeten ze nou op een bed liggen? Ze komen net uit bed. Ze gaan maar bij mijn buurman. Die heeft er genoeg. Ja. En dat vond ik wel een. Dat was ergens toch wel een wijsheid. Ja. Maar dan gaan jullie acht maanden even buffelen van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Want je bent niet om zeven uur klaar. Soms moet je doorwerken tot elf, twaalf uur s avonds even ja. 12 uur, 1 uur, wil het ook nog wel eens zijn en dan zeg ik van, hoe staart. laat maar liggen en dan gaan we morgen weer verder. Ja, dat zijn dus de extremiteiten, maar zeg maar, gemiddeld is het uh, 9 uur, sluit de keuken, voor het laatste daaruit is 10 uur, dan ben je zo rond 11, ben je standaard klaar. En dan heb je een gewone dag gehad, vanaf s morgens uh, half 9, 8, Buffelen? Ja, eigenlijk wel. Soms voor heel weinig en soms voor een goede dag.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 ja, je, hebt, je hebt toch je onderhoud, eh, achterstallig werk wat thuis is blijven liggen, eh, het onkruid wat anderhalve meter hoog staat om het huis. En, eh, ja, noem het allemaal maar op. Schilderen. En dan zeg maar in, in november gaan we de loods in en dan eh, gaan we het winterprogramma doen. Dat betekent schilderen, repareren en dergelijke. Ja, precies. Dat kost hier een hoop geld. Ook, maar het is ook geen nawerk hoor. We zitten met wat collega's bij elkaar in noord in een... In een straatje met loodsen. En dat, uh, dat is nog gezellig ook. En koffie, dan? Koffie drinken, schilderen, weer koffie drinken. Hè. Af en toe drinken we vijf keer per dag koffie. Uh. Maar dan is het uh, februari en dan begint weer te tintelen? Ja. januari februari begint het al te tintelen. Dan, maar wat ja, moet er allemaal gebeuren voordat je zo'n tent opbouwt? Er moet grond geschoven worden, ja. begrepen. Ja, er komt, komt paap met de shovel... Uh, maar dat ben je er niet, want er zit ook het nodige handwerk bij ja, nog. Ja, je bent nooit, nooit uitgeschept. Ja, het gaat het hele jaar door, een storm. Ja, ook, ook. Dit jaar hadden we geloof ik een halve meter het ijs in de grond zitten. Met een extreme kou. Die kou ja. We hebben voor het eerst een opbouw met min 15, min 16 graden.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 Oh, dus je Onzichtbaar. Weet, nummer 12 komt naast nummer 11 of zo. Nou, het, ja, en het zit ook in het hoofd opgeslagen. Hè. Je weet gewoon als je een plankje vast hebt, dat is dat plankje. Heel ja, stom. Maar jullie het is... doen het al 26 jaar. Ja, het is gewoon een bouwpakket. Ja. En, en hoeveel weken bouwt je dat op? Nou, we zijn nu 1 februari begonnen. En uh, wat is het? Ja, we zitten nu in de eerste week maart. Dus zeg maar dat we in de vijfde week zijn. Nou, ik denk nog een week of drie...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 dat, uh, ja, je moet, je moet een beetje meegaan hè, met de tijd. Dat, uh... En je ouders staan er toch ook nog steeds? Ja, ja wij hebben de oudste stoelenman van strand. En daar zijn we ook heel erg trots op. Uh... Oh. Hij, wordt, hij wordt 79, Hans ja. van Handel. Ja. Ja. En hij is er ook nog elke dag. Ja. Iedere dag. De stoelenman. Ja. En je ja, moeder... Kijk, uitzetten doet hij niet meer, hij knipt alleen nog, hè, dus... Uh...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 Nee, wat is dat expres? Nou, als ik het eens hoor loeien in de schoorsteen, dan denk, ik, <laughs> lek, dan denk ik lekker, er staat niks. Ja, maar je had ook een kopje soep kunnen schenken op dat ja, moment. Ja, maar. Weet je, je kan maar één boterham tegelijk eten.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 Hoop ik dat ik er naartoe kan. Ja. Want als ik een vol open krijg vanavond, dan, uh, ja, dan houdt dat op. Okay. Ja. Ja. Ja, dat weet je nooit van tevoren. Er kan ineens een groep mensen binnenkomen. Niet. Ja, maar precies, wij gaan eigenlijk pas eind van de maand willen we, willen we s'avonds. Dat betekent inderdaad dat in acht maanden tijd je nooit je familie of vrienden of wie dan ook kan bezoeken, want je bent bezig. Ja, verjaardag, wij verheugen ons ook nooit ergens op.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 Gebieden. Of in de ja. zuikenbieten, een ja. halfweg. ja. Klopt, ja. ja. Eh, wat ik me afvraag, als je nou de hele dag met elkaar bezig bent, jaar in, jaar uit, heb je nooit ruzie met elkaar? Oh, regelmatig. <laughs> <laughs> nee, we zijn het eigenlijk in al die jaren nooit met elkaar eens. Dus dat is heel gezond, denk ik. Alleen als het, als het op beslissingen aankomt, zijn we het wel altijd met elkaar eens. Oh. Dus dat is uh, toch wel heel prettig. Eerst even een beetje kijken. En hier is de baas van jullie twee? Nee, dat gaat gelijk op. Oh. Ja, ja we gaan straks later over de, de Vrouwendag. Net als bij iedereen thuis. Ja. Hè? Nee, wij zijn, Moe nee. heeft de broek aan. Nee, nee, nee, dat is onzin. Dat is onzin. Want uh, dat uh, wordt nee, gewoon bekeken. De laatste vraag die ik heb: uh, uh, Al een aantal jaren worden we in het voorjaar altijd overspoeld door uh, bepaalde groepen jongelui uit Amsterdam. Hebben jullie daar ook last van gehad?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 Lieve Jo, lieve Michel, bedankt dat jullie wilden komen. We wensen jullie erg veel succes de komende zomer. Strand en 19, Dankjewel. de koffie staat klaar. Dank. Goed, hiermee met deze wijze woorden sluiten we het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort af. We gaan straks verder met het programma, maar eerst gaan we naar het nieuws en zendtijd voor onze sponsoren. We sluiten af met uh, You've Got Your Troubles, I've Got Mine.